10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Eerst reacties op de plannen van Fred Teven over het gevangeniswezen. De staatssecretaris van Justitie zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Niet 26 gevangenissen gaan dicht, maar 19. Onder druk van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Tevens... zijn oorspronkelijke plannen aangepast. Open blijven de gevangenissen in Alm Almelo, Scheveningen, Zoetermeer en Hoogvliet. En twee in Veenhuizen en Heer Hugo Waard. En er wordt een nieuwe gevangenis gebouwd in Zaanstad. Een gevangenis in Roermond die eerst open zou blijven gaat juist dicht. In plaats van 3400 verdwijnen er nu 2000 banen. Tevens vindt dat de plannen ingrijpend zijn aangepast... Ik vind, wel een, ik vind het wel een grote aanpassing. Ja, als je in totaal zeven inrichtingen meer openhoudt, dat je de problematiek van, uh, van personeel wat uh, van baan moet veranderen aanzienlijk verkleint. Dan vind ik dat wel een grote aanpassing. De enkelband als vervanging van gevangenisstraf wordt geschrapt. De band wordt nog wel gebruikt voor gedetineerden in het laatste jaar voordat ze vrijkomen. De president van Cyprus wil dat de Eurolanden de voorwaarden herzien van het steunpakket van 10 miljard euro. Dat schrijft de Financial Times. De krant heeft een brief in handen waarin president Anastasiades zijn verzoek motiveert. Om financiële steun te krijgen moest Cyprus enkele banken herstructureren. Volgens de president gebeurde dat zonder goede voorbereiding. Hij schrijft dat de Bank of Cyprus zwaar onder de operatie leidt en te weinig geld heeft voor de dagelijkse handelingen. President Obama, Obama houdt vandaag een toespraak bij de historische Brandenburger Tor in het hart van Berlijn. In de speech zal Obama het onder meer hebben over kernwapens. Correspondent Wouter Meijer. Het moet een grote speech worden, is al aangekondigd... over de wereld, Europa, de geschiedenis en de toekomst. We weten intussen dat hij nieuwe voorstellen gaat doen voor ontwapening. Hij wil een derde van de kernwapens weghalen als de Russen dat ook doen. Dat is het nieuws, dat zijn medewerkers nu al verspreiden. Dus nieuwe initiatieven voor nucleaire ontwapening. Obama sprak maandag al met de Russische president Poetin... over het verder terugbrengen van de kernwapenarsenalen. Het is onduidelijk of Obama aanstuurt op een nieuw verdrag... of op een niet bindende afspraak. De moeder van de baby die gisteren werd gevonden in een plantsoen in Roermond is nog steeds spoorloos. De politie heeft nog niet zoveel tips en informatie binnengekregen. We hebben vanochtend uh, een passantonderzoek uitgevoerd, maar ja, dat heeft helaas. Uh... Nog niet uh, heel veel extra informatie opgeleverd. Gisteren is er natuurlijk enorm veel aandacht geweest. Gelukkig ook vanuit de media, vanuit de opsporing verzocht. Um, daar zijn wel reacties op gekomen, niet heel veel. Uh, en met die reacties gaan we aan de slag. Maar tot nu toe heeft het helaas nog niet geleid tot de moeder. De baby is Laurens genoemd naar het Laurentius ziekenhuis... waar hij is opgevangen. Het kind maakt het naar omstandigheden goed. In het zuidoosten zware buien met onweer, hagel en soms windstoten. Die buien trekken via de oostelijke helft van het land naar het noorden. In die gebieden wordt het 27 tot 34 graden. In het westen en noordwesten wordt het maar 20 tot 26 graden. En ook daar kunnen buien vallen, maar de kans op zware buien is kleiner. Dit is Verkeersinformatie, Arnoud Boekhuis. Finus op de Ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen de afrit Volendam en de Zeeburgertunnel 3 kilometer... En voor de Koentunnel staat richting Den Haag 2 kilometer. Dan de A20 Gouda, hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. Daar blokkeert een vrachtwagen de rechte rijstrook. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... staat er altijd een korte file tussen de afrit Liesel en Helden. En die file bedraagt 3 kilometer. Zometeen 1 miljard euro aan Europese steun aan Egypte is kwijt.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 Sven Kokkelman. De reacties van voorheen kritische burgemeesters op de plannen van staatssecretaris Teven van Justitie om het gevangeniswezen anders te bezuinigen. D66 eist opheldering over de verdwenen miljard Europese steun aan Egypte. Computerproblemen door de hoge temperatuur. Basisscholen hebben werkloze leraren straks weer heel hard nodig. Dat ze het onderwijs toch niet permanent uh, de rug toedraaien. Want over een paar jaar hebben we ze weer heel hard nodig. En dan toch een tumeur van Tom Kas. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Kairo. Goedemorgen Nederland. We'll Er gaan dus zeven gevangenissen minder dicht... bleek vanochtend uit de plannen van eh, staatssecretaris Teven van Justitie. Hij moest in opdracht van de Kamer zijn masterplan gaan bijstellen... en komt nu dus uit op minder bezuiniging op het gevangeniswezen. Eh, 70 miljoen hoeft hij dan minder te bezuinigen. In eerste instantie was een hele groep burgemeesters... Eh, met eh, gevangenissen in hun eigen eh, gemeente... nogal kritisch over de oorspronkelijke plannen... want er zou een gat van 1 miljard zitten... omdat ze op justitie niet goed hadden, zouden hebben gerekend. Hand Hechter, goedemorgen. Goedemorgen. Burgemeester van Heru gewaard, u mag twee gevangenissen openhouden. Ja. Bent ja. u vanochtend gebeld door de staatssecretaris? Correct, correct. Wat zei die? Nou, uh, dat uh, alles afwegende uh, waren ze tot een nieuw uh, pakket gekomen en uh, ja, uh, dat dat uh, mijn gevangenissen toch uh, behoorlijk uh, innovatief zijn, uh, zeg maar. Dat hebben we ook steeds gezegd. Er zitten wel twee op één cel, uh, één gevangenis zelfs uh, acht op uh, één appartement. En dat willen we toch met z'n allen graag op de Tweede Kamer. Ja. Uh, dus dat was een uh, goed argument om uh, te zeggen, die twee uh, houden we in de lucht. Juist. Dus u bent een blij man? Ja. Is daarmee ook uw eerdere kritiek, namelijk dat de hele rekenmethode niet deugt... en dat er een gat van 1 miljard in de berekeningen zat van tafel? Uh, het punt uh, van uh, met name de elektronische detentie, uh, dus dat wil zeggen het enkelbandje... Waarbij de verwachting was dat die mensen dan moesten gaan werken. Eh, zeg maar, die met een enkelbandje lopen. Eh, dat werk is er niet echt. Dus dat zou heel veel uitkeringen eh, kosten voor de gemeenten. Nou, dat is al afgeschoten eh, een week geleden in eh, de Tweede Kamer. Dus dat was een, een hele grote grief van ons. Nou, die is eh, nu rechtgezet. Dus daar zijn we heel tevreden over en dan het idee van uh, de Rijksgebouwendienst dat die ook 400 miljoen nog zouden moeten betalen voor die uh, leegstaande gevangenissen. Nou door de nou zeven niet te sluiten uh, wordt dat bedrag ook aanzienlijk lager. Dus uh, zeg maar de de twee angels uit het plan, zoals wij dat ook hadden geanalyseerd, die zijn er uh, overwegend uitgehaald, niet helemaal, maar uh, overwegend. Uh, maar laat onverlet. Dat bij een aantal collega's uh, de gevangenissen uh, gesloten worden. Ja. En dat uh, blijft dus heel erg beroerd. Dus, nou, dat, uh, dat mag je wel zeggen, want je hoorde vanochtend uh, vanuit het noorden al op deze zender uh, de nodige kritiek. Ja, dat, uh, dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, dus, uh, maar het is in al in algemene zin is, uh, is het wat verminderd uh, de lasten. Ja. Maar voor individuele gemeenten uh, kan het nog heel erg beroerd zijn. Dat is juist. Ja. Juist. Maar goed, u bent meer tevreden met deze plannen dan met de oorspronkelijke. Wel zeker. En nogmaals, het gaat niet alleen om mijn eigen gevangenissen, maar het gaat om het hele systeem wat erachter zat. Ja. Elektronische uh, detentie vonden we gewoon een slecht plan waarbij de lasten voor de gemeente zouden komen. Ja. Dat is er nu uit. Goed. En nogmaals, het aantal gevangenissen dat gesloten wordt is ook minder. En dat wordt de spreiding over de werkgelegenheidseffecten in Nederland wordt ook redelijker hiermee. Ja, Want het, het aantal banen dat verdwijnt is gehalveerd. Om de noten te kraken voor bepaalde gemeenten. Dat klopt. Goed. Uh, u kunt hiermee leven. Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Waar is het miljard aan steungeld van Europa in Egypte gebleven? Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer is dat volstrekt onduidelijk. En daar wil Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66, opheldering over van de Europese Commissie. Want anders moet die geldkraan maar dicht. Mevrouw Schaken, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het nou dat dat geld uh, niet inzichtelijk terug te vinden is? Nou, het was echt een vernietigend rapport van de Europese Rekenkamer... waar wij als D66 meteen opheldering over willen in een spoeddebat. Maar ik heb ook in een brief om cijfers gevraagd... zodat we echt alles duidelijk op tafel krijgen... en ja. kunnen leren van wat er mis is gegaan... om het in elk geval nooit te herhalen. Maar hoe kan het? Nou, het lijkt erop alsof er aan de ene kant niet voldoende gemonitord is, dus niet voldoende is gekeken waar het geld naartoe is gegaan. Uh, en de andere kritiek is dat de doelen die de Europese Commissie en de Dienst voor het Externe Optreden, dus de Europese Buitenlandsdienst zelf gezet hebben, of die wel zijn behaald. En die doelen gingen over uh, het bevorderen van mensenrechten en democratie, ja. maar ook om de publieke financiën en de strijd tegen corruptie. Uh, um, te verbeteren. Ja. Um, dus er zijn eigenlijk twee vragen. Aan ja. de ene kant haal je je doelen... en aan de andere kant heb je, heb je zicht op waar het geld überhaupt naartoe gaat. Nee, laten we het beperken even tot het eerste. Want het tweede is soms moeilijk te meten. Maar het eerste is toch vrij makkelijk te organiseren. Het gaat om een miljard ten slotte. Het, het gaat niet om een fooi ergens in een restaurant... waar je dan even geen bonnetje nee. van hebt. Hoe kan het ja. nou toch zijn dat met zo'n bedrag... Europa geen bonnetjes en geen administratie bijhoudt? Dat slaat toch nergens op? Dat is inderdaad heel uh, zorgwekkend en daar willen we antwoorden op. Het is helaas zo dat het Europees Parlement, zoals uh, uh, de regels voor de EU... dus het verdrag nu is opgesteld, zelf niet uh, voldoende bevoegdheden heeft... om volledig zicht hierop te krijgen. Dus dat moet nu naar boven komen. Um, maar we zijn, ja, ik ben er erg van geschrokken. Met name omdat een doel is de strijd tegen corruptie. En ik zou het heel erg vinden als geld in, in diepe zakken... van, van uh, corrupte regeringsfunctionarissen is verdwenen... en niet ten goede van mensen is gekomen. Want dat is de reden waarom de EU zich inzet voor Egypte. Egypte ja. is een heel belangrijk land. Er is ja. heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Zou dat er ook en iets mee strijd... te maken kunnen hebben? Want het gaat over de periode 2007-2013. Toen hebben we natuurlijk de hele Arabische lente in dat deel van de wereld gehad. Kan het daarom ook ja. zijn dat, dat een deel van de administratie daar gewoon is verdwenen... of dat mensen zijn vervangen... waardoor mensen gewoon niet meer kunnen achterhalen wat er met dat geld is gebeurd? Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel onrust ook binnen ministeries en um, de regering daar uh, is ontstaan door de revolutie en de transitie. Natuurlijk is dat een factor, maar we hebben het over een periode van vijf jaar uh, dat er ge gekeken is door de Europese Rekenkamer. En dat is toch veel meer dan alleen... Een revolutie, waardoor dit geld uh, onduidelijk uh, traceerbaar zou, zou kunnen zijn. Dus ja. ik vind dat niet uh, een, een enige geldige reden. Nee. Er moet meer aan de hand zijn en, en de feiten moeten op tafel. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij uh, de hoogvertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid, Catherine Ashton, maar ook bij de Europese Commissie. Um, er is een, uh, een commissaris die gaat over het nabuurschapsbeleid. Over democratiserings- en mensenrechtenprogramma's. Dus um, die mensen moeten wij hierop aanspreken. Juist, en dat er wordt een spoeddebat dus. En spoed betekent in het Europese parlement over anderhalve week. Dat betekent dat we dat in de straatsburg sessie doen als het gehele parlement bij elkaar komt. Uh, dus dat is inderdaad zoals onze uh, procedures werken. Maar daarom heb ik er ook meteen gisteren een open brief uh, bij uitgestuurd. Omdat in zo'n debat vaak de politieke discussie wordt gevoerd. En die is ook heel belangrijk. Hè? Ja. Wat waren de doelen? Waarom is het niet... Um... Uh, goed gemonitord, dat geld, ja. uh, wat kan er verbeterd worden? Maar ik wil ook graag de cijfers op papier van de Europese Commissie... om veel preciezer te weten ja. hoe het zit. Want ik ben tegelijkertijd bezig met hoe we voor de komende zeven jaar... Ja. Uh, de, de doelen moeten vaststellen en die ja. kunnen, kunnen meten. Dus wat we uh, hier niet uh, goed hebben gedaan, moet de EU uh, zeker niet herhalen. En, en we moeten snel die lessen kunnen, kunnen integreren in nieuw beleid. Gaat er ook vandaag nog geld naar dat land? Momenteel gaat er heel weinig geld naar Egypte. Um, er is um, in principe ongeveer 5 miljard euro gereserveerd. Maar die is niet vrijgegeven. Dat is een combinatie van leningen um, ja. en ook steun. Ja. En de reden waarom dat niet is vrijgegeven... is omdat de voorwaarden niet uh, duidelijk zijn. En die zijn gekoppeld aan de lening met het uh, internationale monetaire fonds. Ja. Maar u zegt, dus, uh, ik wil een de debat. De garanties en cri criteria en u... zijn er nog niet. Nee, maar goed, u zegt, ik wil een debat. En anders moet die geldkraan dicht. Moet je niet, totdat je zeker weet waar het is gebleven, al bij voorbaat even die geldkraan dichtdraaien. Dat is nu al de situatie. Ah. Um, en het gaat er ook vooral om dat we niet alleen willen weten... waar het geld heen is gegaan, maar ook willen dat de EU heel duidelijk is... in de politieke doelen ja. en dat die behaald moeten worden. Dus de vraag is ook hoe hard wil je die doelen maken? Ik pleit ja. ervoor om die heel duidelijk te maken. Dus als er geen concrete hervormingen zijn op het gebied van mensenrechten... vrouwenrechten, meningsuiting, persvrijheid... Ja. Um, uh, een, een open, uh, democratischere samenleving in ja. Egypte... dan moet de EU daar consequenties aan verbinden. Ja. En je kunt pas harde consequenties verbinden als je weet hoeveel vooruitgang er is geboekt. Juist. Maar die keuze is, is voor veel mensen niet zo duidelijk als, als voor D66. Er zijn veel mensen die zeggen, we moeten oppassen dat we Egypte niet kwijtraken. We moeten toch die banden goed houden. En ik vrees dat we daarmee dezelfde fouten maken als die we hebben begaan tijdens het regime van president Mubarak. Dat we veel te nauwe banden met de regering hebben, te kritiekloos zijn en daarmee niet staan voor de waarde als mensenrechten en democratie en daarmee ook de Egyptische bevolking kwijt krijgen te raken. Administratie op tafel en uh, zeer scherp geformuleerde en toetsbare doelen, dat is wat u wilt. Ik dank u zeer, Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66.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 Als een leraar, dames en heren, werkloos thuis zit... dan is dat natuurlijk vooral vervelend voor hemzelf... maar het kan ook voor het basisonderwijs in zijn algemeenheid slecht uitpakken. Want over een paar jaar zijn diezelfde leraren waarschijnlijk weer heel hard nodig. Hoort u in een reportage van Niels de Jager. Hey jongens, ik heb dus zagen meegenomen. Dus je mag vogelkers omzagen... En als je daar geen zin in hebt om een hut te bouwen... dan kan je bloemetjes gaan uh, plukken. Vincent Mol, wat voor werk doe je nu? Ik ben nu uh, assistent leidinggevende bij een buitenschoolse opvang. Geen heel normale buitenschoolse opvang zo te zien... want dit is geen, uh, ge geen schoolgebouw uh, waar we nu zijn. Maar wat is dit? We zijn een uh, buiten-BSO, zoals we ons uh, kortweg noemen. We doen opvang in de natuur. Ik wou die erachter, ja. Voorzichtig, hè? Voorzichtig, Lara. Naar beneden houden. Nou, was dit, deze baan, niet jouw bedoeling? Want... Je hebt Pablo gedaan, je zou voor de klas staan. Waarom zij niet voor de klas, maar wel hier? Ik uh, heb vijf jaar als invaller voor de klas gestaan. En um, was daar op een gegeven moment wel klaar mee. En ik had gesproken met verschillende mensen. En die gaven me eigenlijk alle, allemaal het som toekomstbeeld. Dat dat nog minimaal vijf jaar zou gaan duren. Voordat er uh, mogelijke kansen waren op, uh, in het onderwijs. Ik dacht, van, daar ga ik echt niet nog vijf jaar op wachten. Want uh, dat trek ik gewoon niet. Weet je hoe je die uh, kan herkennen? De aardhommel? Als er een witte komt en de, en de gele streep. Nu werk ik hier twee jaar met heel veel plezier, dus uh, het gaat vast wel goed. En kun je met deze baan in de buitenschoolse opvang wel gewoon een vast contract krijgen, een goed bestaan opbouwen? Ik heb een vast contract nu en ik ben dus assistent leidinggevende. Dus hier kun je wel carrière maken? Ik heb hier in ieder geval goed carrière kunnen maken. Je werkt nu nog wel veel met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar hoe lang heb je al niet meer echt, echt voor de klas gestaan? Ruim twee jaar. M mis je dat? Nee, geen moment. Op deze manier haken veel werkzoekende leraren af. Terwijl het lerarenoverschot van nu in een paar jaar omslaat in een lerarentekort. Dat zegt hoogleraar Frank Curvers van de Universiteit Tilburg die dit soort prognoses maakt. Ja, wij denken nu dat het uh, zo ergens rond 2016, maar het dat, dat kan 2015, kan 2017 zijn, dat er wel weer uh, tekorten ontstaan. Dus over een jaar of drie, misschien vier... Ja. dan zijn al die leraren die nu niet aan het werk komen... Ja. eigenlijk weer hard nodig. Um, ja, dat, uh, dat, uh, dat klopt. Terwijl, als ze nu niet aan het werk komen... Ja, kan ik me voorstellen dat ze toch eens gaan kijken naar iets anders. Ik, ik hoor ook verhalen van, van leraren die iets anders gaan doen. Is dat, echt een, uh, is dat een risico dat die verloren gaan voor het basisonderwijs? Ja, dat, dat risico uh, dat is er. Uh, omdat men uh, vaak buiten het basisonderwijs meer kan verdienen. Dus als je daar uh, je plek hebt gevonden... dan zal je niet zo gemakkelijk weer terugkeren. Kun je zeggen dat door het lerarenoverschot van vandaag... het lerarentekort morgen in 2016 misschien wel extra groot is? Ja, dat, dat zou kunnen. Ook de koepelorganisatie van basisscholen, de PO-raad... is bang dat er straks een extra groot lerarentekort komt... doordat jonge leraren nu niet aan het werk komen... Al weet voorzitter Rinda den Beste zelf ook niet zo goed wat die jonge leraren nou moeten. Ja, ik vind het heel moeilijk om aan iemand te zeggen wat ik hem uh, of haar uh, aanraad. Kijk, wat ik hoop uh, is dat als mensen nu niet in het onderwijs aan de slag kunnen... en dat zal voor een groep echt gelden, dat ze het onderwijs toch niet permanent uh, de rug toedraaien... maar dat ze er misschien over een paar jaar toch... Uh, we willen overwegen om voor de klas te komen te staan. Want over een paar jaar hebben we ze weer heel hard nodig. Nou, als ik het hoor, het gaat een beetje om het overbruggen van ja, de, de periode tot 2016. Want dan denkt u ze weer heel hard nodig te hebben. Ja, dat zijn de voorspellingen nu. Het uh... ja, is maar drie jaar. Is er echt helemaal geen ruimte om die drie jaar gewoon als sector zelf te overbruggen? Uh, nee, die is er helaas niet. Omdat uh, een school dat moet doen uh, met de formatie die hij kan uh, betalen... voor de leerlingen die op dat moment op zijn uh, school zitten... En er is geen ruimte, er is geen vet op de botten in het basisonderwijs. Geen potjes ergens? Geen potjes ergens om, uh, om een aantal mensen die je dus heel graag zou willen behouden, om die te willen behouden. En dat is, dat is heel erg jammer. En bij mij mogen uh, Lara, Teun, L uh, Lieke, Sarah... Terug bij de afgehaakte jonge leraar Vincent, die nu in de buitenschoolse opvang werkt. Zou hij terug willen naar de basisschool als er straks wel een lerarentekort is? Nou, daar twijfel ik nog een beetje over. Ik wilde wel naar, naar luisteren. Maar ja, dan moet ik wel zeker weten dat ik daar ook wel kan blijven werken. En niet weer op tijdelijke contracten moet gaan zitten en uiteindelijk weer wegbezuinigd worden. Je zei ook, ik, ik was het helemaal zat uh, met, met de basisschool. Ik had het helemaal gehad met ze. Speelt dat nog een beetje mee, die, die frustratie van ja, die, die stukgelopen carrière? Ja, dat speelt wel zeker mee. Er zijn uh, zeker stichtingen waar ik niet zo makkelijk mee naartoe zou gaan. Nee. Die hebben me uh, zo ja, lomp behandeld dat ik uh, niet de, de behoefte voel om hun uh, dan tegemoet te komen. Door, uh, om ze dan uit de brand te helpen ja. van het uh, lerarentekort. Ja, precies, nou, daar heb ik niet zo'n behoefte aan. Uh. Dus helemaal verloren voor het basisonderwijs? Net niet? Net niet, maar ze moeten wel heel goed hun best doen. Morgen ook de Pabo lerarenopleidingen dedeloze loze beloftes. De eindstage zou betaald worden, dan. Wat hadden ze nog meer beloofd? Een baangarantie. En uh, ja dat is het me ook niet geworden. Hoort u dus morgen in een nieuwe bijdrage van Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom op Goedemorgen Nederland. @kro .nl. Straks, waarom hè? Dat vindt uw computer ook. Eerst nu het of een tumeur. Hier is Tonkas. Tijdens de laatste vergadering van lobbyclub Olympisch Vuur... die de Spelen van 2028 naar Nederland wilden proberen te halen... totdat het kabinet er de stekker uit trok... hadden de sprekers geen goed woord over voor het Hollandse zuinige klimaat... zoals zij dat noemden. Het feit dat de club 13 miljoen gemeenschapsgeld te verteren had gehad... zonder er iets voor te hoeven leveren behalve gebakken lucht... veranderde duidelijk niets aan dat standpunt. Nou ben ik er persoonlijk niet heel om dat dit Olympisch Vuur beperkt blijft tot een waakvlammetje... He, dat scheelt weer een hoop herrie. En trouwens, heb je Londen gezien? Moeten we daarmee concurreren? Wij hebben toch geen regisseur van het kaliber Danny Boyle. En als we hem hebben, komt hij hier waarschijnlijk niet aan de bak. En wie van ons heeft er nou een procentje van de status van Paul McCartney? Pet Shop Boys, George Michael, de hoe? We kunnen haar ook niet overal in de rugby voor laten opdraaien. Ik heb Mark Rutte horen zeggen, we doen het op onze eigen manier. Maar aan welke manier dat is, kunnen we alleen maar vrezen. Krijgen we het Scapino zo gek om zonnebloemen te gaan staan uitbeelden? VOC'tje naspelen lijkt me ook geen goed idee. Pal voor de neus van zo'n bondgezelschap. Spinoza is allicht ook wel over de hele wereld bekend. Maar ja, alleen hier niet. Dus het thema water zal wel ruim aan bod komen. Voor zover dat niet al met ruime bakken uit de lucht komt vallen. Ja, en verder natuurlijk molens, kaas en tulpen maar weer. Je kan het al helemaal uittekenen. Andere Rieu de voor, Hoppa, klaar is Kees. Maar afgezien daarvan zag ik ons de komende 15 voorbereidende jaren al in die zogenaamde ludieke oranje-historie terechtkomen. Om vervolgens nog eens 15 jaar met een Olympisch ghetto in de maag te blijven zitten. Zo'n architectonisch wangedrocht waarvoor de Olympische lobby bij de papieren presentatie nog heel optimistisch wat edelfiguratie in de maquette zou plakken. Op plekken waar tegen die tijd de probleemjeugdse Red Bull tegen de tocht in staat weg te zeiken. En al dat fraais voor de geraamde prijs van 8 miljard die, over traditie gesproken, net als de Metro, het Rijksmuseum en de JSF... uiteindelijk natuurlijk 30 miljard zou blijken te zijn. Dus waarom zouden we dat allemaal op onze hals halen? Hè? Welke maniak is hier ooit over begonnen, dacht ik. Ja, en toen las ik het. De voorzitter van de lobbyclub, meneer Nelissen, de grote initiator... ook wel de oervader van het Olympisch Plan genoemd... ja, die is aannemer. O, oh, hé nou snap ik <laughs> het ook. Donkas morgen toch eenur van Henk Spaan. Andy van Robbie Williams. Het is drie minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Hoge temperaturen hebben niet alleen effect op mensen... ook harde schijven van computers... hebben het zwaar te verduren met deze warmte. Robert Brans is directeur bij Atingo Data Recovery... als ik het goed uitspreek. Goedemorgen. Dat klopt. Goedemorgen. Maar hebt u al veel schadegevallen binnen? We zien nu ineens een toename, maar dat zagen we al een paar dagen geleden hoor. Het is al, uh, het is al ingezet zeg maar, de, de hoeveelheid opdrachten die wij binnenkrijgen naar aanleiding van koelsystemen die defect gaan, juist nu. Ja. En dat de temperatuur zodanig snel oploopt dat de harde schijven ermee ophouden. Niet alleen harde schijven, maar ook andere computerapparatuur, die kunnen daar gewoon niet tegen. Tegen extreme temperaturen, hoge temperaturen. Nee, dan gaat, wat, gaan ze stuk of vallen ze uit of wat gebeurt er? Nou, dan gaat iets stuk. De, de, met name de elektronica. Uh, we zien dat bepaalde componenten op elektronica die op die harde schijven vastzitten, zeg maar, die ja. kunnen niet tegen een uh, hoge temperatuur. Dus die, ja, exploderen in feite. Niet echt boom, maar wel dat die, uh, ja, knappen en kapot gaan. Juist. Ja. En wat kan je er tegen doen? Nou, in eerste instantie voorzorgsmaatregelen. Dat is het allerbelangrijkste. En even je gezond verstand gebruiken. Door de koelsystemen goed te checken of alles goed werkt. De airco's in de serverruimtes goed checken. De ventilatoren van de, de computer zelf. De desktopcomputers die onder uw bureau staan, bijvoorbeeld. Ja. Daar zit een ventilator achter. Ja. Die wordt nog wel eens vuil. Ja. Daardoor kan hij niet goed uh, uh, lucht aanzuigen. En ah. dan gaat de temperatuur automatisch omhoog in uw computer. Maar ja, verwacht u nou van ons allemaal dat we met deze hitte open onze knieën onder een bureau nee, gaan liggen om de niet? achterkant van een computer nee, op te schroeven? Hele van u niet, maar wel van de systeembeheerder. Ah, Die moet ja, even maar... snappen van wacht even. Ik en als je, je nou thuis een veel computer hebt? Mijn collega's. En als je nou thuis een computer hebt? Ja. Dat is heel belangrijk. Nou, in eerste instantie dus ook uh, niet een computer in de kast stoppen met, een, uh, met de deur dicht. Want dan wordt het heel extreem warm. Ja. En ga ook niet de laptop buiten op de, of op de tuintafel neerzetten in de volle zon. Ja. En ook als u meeneemt op vakantie, ook niet in de volle zon gaan gebruiken. Nee, oké, okay, dat, dat begrijp ik allemaal nog wel. Okay. Uh, mijn collega Ingelo, die hier aan het regisseren is vandaag... die had een keer een kapotte harde schijf en die moest in de koelkast. En ja. toen deed hij het weer. Nou, ik weet niet wie dat heeft geadviseerd. Maar dat is een trucje wat vroeger nogal uh, vaak werd gebruikt. Ja. Ik heb dat toen ook uitgelegd van, joh, je hebt maar een paar kansen. En als die data niet al te belangrijk is, moet u dat vooral doen. Ja. Uh, op het moment dat dat extreem belangrijke data betreft... dan ja. neem je dan een heel groot risico dat uiteindelijk door condensvorming in de hard drive, ja, dat uh, was. <laughs> de zaken omzeep worden geholpen. En goed. dan bent u aan de beurt. Juist. Met andere woorden, uh, als het niet al te belangrijk is, kan je het proberen. Maar het is vooral niet de bedoeling om je laptop in de koelkast te zetten, neem ik uh, aan. Niet gogen, want er ontstaat gewoon vocht in nee. die laptop. En dat kan met elkaar in contact komen, elektronische componenten. Dan heeft u een probleem. Houd computers ja. uit de zon dus en zorg dat de ventilatiesystemen goed werken. Dat is de uh, boodschap. Uh, Robert Brands, hartelijk dank. Tot de dienst hoor. Dag u. Dag, het is half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar de Wadden. de Wadden. Jeroen. Ja, en die zit op een terras in Horen. Want daar is het werk. Gewoon werken op het terras. In Terschelling, op Terschelling. Eiland van drie fenomenen. De Brandaris, Joop Mulder en Hessel. Dat wordt praten met een diep betrokken eilander. Zanger kroegbaas, maar vooral vrij buiten. Hessel. In lijn 1, de NTR. Dit is Radio 1. is nu het NOS Journaal van half elf. Tegenover mij, Jan van der Putten. Er gaan niet 26 gevangenissen dicht, maar 19. Onder druk van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Teven zijn plannen aangepast. In plaats van bijna 3.500 banen verdwijnen er nu 2.000. En Teven wilde eerst 340 miljoen euro op de gevangenissen bezuinigen. Dat wordt 271 miljoen. De Afghaanse president Karzai praat voorlopig niet meer met de Verenigde Staten over de toekomstige rol van het Amerikaanse leger in zijn land. Karzai verwijt de VS een inconsequent beleid ten aanzien van het vredesproces en wil daarom niet langer met de VS onderhandelen. Gisteren kondigde de Amerikaanse regering vredesbesprekingen met de Taliban aan. De moeder van de baby die gisteren werd gevonden in een plantsoen in Roermond... is nog steeds spoorloos. De politie heeft nog niet veel tips en informatie binnengekregen. De baby, Laurens, ligt nu nog in het ziekenhuis... en maakt het naar omstandigheden goed. En in Scheveningen wordt vandaag het eerste vaatje nieuwe haring geveild. Twee weken na Vlaggetjesdag, de officiële start van het haringseizoen. Door het koude voorjaar was de haring niet vet genoeg. De opbrengst van het eerste vaatje gaat traditioneel naar een goed doel. Dit jaar is het voor de Clowns En dat zijn de hoofdpunten het op de A10, Reinoud Broekhuis. Daar valt het mee. Er staan nog twee kilometer. Maar we willen ook wel even waarschuwen. Het verkeer in de Overijssel en Gelderland heeft heel veel hinder... van zware onweersbuien op dit moment. En ja, die trekken het land langzaam uit. Maar op dit moment geeft dat veel hinder. Op de A20 staat nog een file bij Rotterdam Centrum... richting Hoek van Holland van drie kilometer. En nog een file in het zuiden. En wel op de A67 Eindhoven richting Venlo voor de afrit Helden. En die is twee kilometer. Dankjewel, Arnoud. Straks, uh, zometeen dus, uh, hier op deze zender, naar ter naar Jeroen Wielaert. Nu dus eigenlijk al wat ik zeg, tot morgen. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen op en vanaf het terras in Horen. En zijn we allemaal blij op het terras? Yeah. Hey! Vol met leuke, oude, en jonge meisjes en jongens. En ik pak even de lokroepjes erbij uit de Oerolkrant van vandaag. Staat er van te lezen van op het einde. Jij bent mijn mannetje. Geweldig dat wij nu samen in het duin op west liggen in de Oerolzon. Jij zegt, wie had dat ooit gedacht? En ik zeg, niet denken, maar zoenen. Kusje, Julia. Ook heel mooi uit de Oerolkrant. Het waait hier nooit niet. En dan als laatste, wat fijn dat mooie weer. Volop vrolijke bloemetjesjurken. Ik ook, oma. Hessel, ze worden hier nooit oud, hè, de mensen? Nee, nou, ja, er worden wel een paar oud, hoor, trouwens. Soms wel. Maar de geest is jong. En ja. de mensen zijn blij met deze omgekeerde wereld die Oerol altijd is. Veel zon voorspelt, dus we hebben nu wolken, ja. omgekeerde wereld. Ja. Maar hoe zit het toch eigenlijk in de maatschappij, anno nu? Anonu? Anonu? Ja, is ook de omgekeerde wereld, hè. We, hebben, we maken ons allemaal druk om dingen die natuurlijk uh, in wezen flauwekul zijn. Geld, geld is een relatief begrip, een afspraak. Dus waar maak je je druk om met z'n allen? Dus die crisis is vooral een crisis van bankiers. En van mensen die uh, om de tuin geleid worden met het uh, fenomeen dat geld echt iets is. Ja, dat, is, dat is lastig. Hoe krijg, je dat, hoe, krijg je dat omge hoe krijg je het bewustzijn bij de mensen... Dat ze, de, dat ze dus weten dat geld niet meer is dan een flauwe kulletje? Een afspraak van een paar hoge heren met een wit overhemd en een stropdas. De mensen kunnen daarover meepraten. Geld is een flauwe kulletje. Wij maken ons druk over flauwe kul. Daar kunnen de mensen over meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Terwijl jij je opstelt voor de micro's, uh, Hessel. We kunnen tweeten naar uh, lijn 1... Uh, naar Hashtag Lijn1. Ze kunnen ook allemaal televisie kijken, deze uitzending. Want uh, onze magier Maarten heeft de camera's weer opgesteld. En u kunt mailen over de flauwe kul van het geld en de crisis... naar lijn 1 ntr.nl. En hier is Hetzel! Yeah. Holly loved her, what else could he do? She was the only girl his age, she was the only girl he knew So she married him and promised to be true She did what was expected and her daddy told her to Wow, well, what do you expect in a one-street town Well, life never changes, nothing ever goes down Where well, you're in the corner of everyone's eyes, and must let your life pass by. You let the days pass until you die. So they set up home, what else could they do? It was the only proper thing, it was the only thing they knew. And the days went by, and the happiness too.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 And so on until the day That stranger passed through And she found in his arms The love of life she never knew And the routine broke And somehow he broke too To choose between his heart and mind What the town helped him do Wow, what do you expect In a one-street town Well, life never changes Nothing ever goes down Well, you're in the corner of everyone's eyes And must let your life pass by Till the days pass until you die So we got him again, And though he loved it still Life was over for both of them There was no yard, but kill. Hessel van der Kooi op zijn eigen terras. Trouwens, als de mensen hier op het terras vragen hebben aan Hessel... hoeven ze niet te bellen naar 0800 1121. Want dan doen ze allemaal maar van de wal. Hessel en eh, ik... Ja, een lange geschiedenis. We gaan niet zitten slijmen. Maar eh, er is altijd een onuitgesproken, onvastgelegde afspraak... dat het gaat over vrijheid. En over constructieve anarchie, ja. Hessel. Dat is toch bij jou zo? Het hele leven al? Ja, ik ben... Dat is vrij buiterig, hè? Ja, dan, ik ben, ik ben van bouwen, natuur, bouwen als vrij buiten. Ook dat, maar ik ben van nature iemand die uh, een hekel heeft aan uh, uh, afhankelijkheid. Afhankelijkheid, niet... Uh, dus ik, ik, ik ben een, uh, iemand die de, de, de mogelijkheden die je uh, nodig heeft om de dingen te kunnen doen, dat is ook meestal zelf wel creëert. Maar ook geen controlfreak? Ik ben wel, ja, control freak over wat ik doe, mm, ja, dat ben ik wel. Dat wel? Ja, dat ben ik wel, ja. Nee, ik wil wel, uh, dat is het hem juist. Dus ik, omdat ik dus 100% controle wil, ja, wil ik het ook allemaal zelf uh, creëren. Baas over je eigen leven, ja, dat wel. Ja, vooral dat. Gisteren hadden we het al over de eigenzinnigheid en de zelfredzaamheid van Ter Schelling en de Wadden. Zei iedereen in de uitzending, wij zijn zo dwars als een eindhout. Herken jij je daarin? Ja, ik, ik, zo wordt het altijd uitgelegd. Hè? Als je een eigen mening hebt bij je eigen wijs Is dat slecht of is dat goed? We zijn niet dwars, maar we zijn wel dwars van uh, rare uh, bedenksels... Die, die, uh, waarvan wij zien dat ze in de praktijk geen, uh, geen hout snijden. En, dat, en dat, dat stuit eilanders vaak tegen de borst. Wars gewoon. Ja, nou nee, maar dwars niet. Ik vind, dat, uh, re, ik vind het meer een vorm van uh, re, nuchterheid, een soort uh, realistische nuchterheid. Dat is uh, wat anders dan dwarsigheid, vind ik. Maar ben je een echte Terschelling hè? In principe wel, ja. Mijn moeder was natuurlijk een, een volbloed Amsterdammer. Een aangespoelde toerist. Maar mijn vader... Ze is uh, gewoon gekaapt hoor je het, door die oude hessel? Nee, maar mijn, mijn, mijn, mijn grootvader was nog de laatste robbenjager, zeg maar. een van de laatste robbenjagers. Die zat nog met zijn schapen en met zijn uh, handeltje op, uh, op griend. Maar ik, ja, ik voel me... Uh, echte schellingen op zich bestaan natuurlijk niet meer. Want uh, die jongens, zijn allemaal zeelui en die halen hun meisjes uh, van uh, al over de wereld. Dus uh, dat is moeilijk om echt één te vinden waarvan alle ouders al zes, zeven generaties uh, hier vandaan komen. D dan is er ook wel wat mis met hun gezicht en zo. Uh. Uh, zo gaan ze hebben zijn... een soort volendam syndroom. Ze, ze zijn op robben gaan lijken. <laughs> um, jij was al een cultureel ondernemer voordat de term in zwang kwam, waag ik te zeggen. Het zou kunnen, Al ja. heel jong al eigenaar van dit café. 16 jaar. De Groene Weide. Ja. En dat combineerde je met een andere hobby: Gitaars. Die gitaar. Ja, maar dat was meer uit, meer uit uh, per ongeluk geboren. Hè. Ik, ik speelde, voordat ik hier in, in het café begon, uh, speelde ik al heel veel met mijn neef Douwen. Op feestjes en op kamvuren. En uh, ik, ik, dat ik het café overnam, was een volstrekt verlopen vol tent. Er kwam nooit meer iemand. Ik had soms uh, 16 uur per dag uh, drie klanten gehad. Dus ik, ik lag de hele dag in een rietenstoel met mijn gitaar op mijn schoot. Uit verveling eigenlijk. En dan. dan maar dat, zonder dat je er dan erg heb, in hebt. repeteer je dan ook 16 uur per dag zo'n beetje. Dus ik werd steeds beter. En je was aangeblazen door de geest van de 60s. De revolte. Die tijd ja, van uh, de late de... jaren 60. Waar eigenlijk ook Oerol een product van is. Want Joop ja. Mulder is net zo'n. Ja. het uh, was uh, figuur als jij bent. <laughs> je, dat, wat dat betreft delen jullie die ja. geest. Uh, is nog altijd Oerel, ook na 32 jaar, de omgekeerde wereld. Daar maak jij deel, uit van. Ja. deel van uit ja. als een heel betrokken zanger en ja. muzikant. Ja. Ja. Engagement, dat was, uh, dat was voorbij. Maar ja. jij bent uh, onverminderd revolutionair? Uh, ja... Zeker, zeker, zeker. En het, het, het, het irriteert me ook dat uh, al die revolutionairen... Uh, die vroeger met mij revolutionair waren... Uh, zo langzamerhand toch aan het oplossen zijn. En dat is wel vervelend. Want ik Hoe zoek bedoel ze... je dan? Nou ja, als het, toen ik hier in de kroeg begon... was uh, 80% van wat mij omringde... Was, uh, met, liep met banden, bomtekens en met uh, groene pakken... en met lange haren en met baarden. En die waren allemaal, die waren allemaal bezig de wereld te verbeteren. Maar ik, ik, ik zoek ze nog steeds, maar ik krijg ze niet meer in beeld. Dus uh, er, worden, er komen er steeds minder van, waarvan ik denk... hé, hey, jij, jij was vroeger een van mijn kompanen, uh, zeg maar. Ze hebben, ze hebben nu ook allemaal bommeltjes aan... En, uh, uh, drie, drie driedelig zwart met een, met een krijtstreep. En uh, zijn bezig om zoveel mogelijk uh, florijnen uh, bij elkaar Overlopers. te Overlopers? Overlopers wil ik niet zeggen, maar, maar ze, ze hebben er van afgezien schijnbaar. Onderdeel geworden van de juppificering van Terschelling? Waar we het gisteren ook al over hadden. Mm, ja, juppificering. Ja, dan, dan, Terschelling ja. het chique eiland? Nee, nee, nee, nee. nee. Nee, dat, dat, dat, dat imago hangt toch meer aan Vlieland. Het Monique van der Ven, een syndroom, zeg maar. Dr. Deen. Dr. Deen. Deze week een, een, een en... hele re realistische aflevering van gedraaid met die burgemeester. Ja, precies. Ja. Maar dat is alleen maar leuk. Staat daar dat iemand is... met, een, met, een, met een stuk hout voor zijn deur? Kijk, dat, dat, dat is nou typisch iets wat op de Schelling zou moeten gebeuren. Een vreemdgaande burgemeester, dat is rock'n'roll. Dat is leuk. Nou, die burgemeester uit Haren, die komt hier nou een beetje uitblazen als... als uh, ja. Als plaatsvervanger. Ja, toch? maar die, die, die, die zie ik wel zitten hoor, die man. Ja. ja, dat is een leuke man. Dat is jouw man. Ja, dat is mijn man. Ik weet gewoon of... uh, ook eens een risico durven nemen en een feestje gewoon laten gebeuren, wat kan mij het verhouden. Het is hier geen X-party op. Daarom. Nee, daarom. We houden het in de hand. Uh, meneer Van Binsberg, ik weet niet of we hem in de hand houden, want die heeft toch een heel andere mening over het geld, toch? <lacht> ja, ik ben weer uh, in de eten. Goedemorgen zeg... allemaal. Ja, zeg Bedankt het maar. Praat, maar. Maar hou het kort, vertel het. Nou, het, die meneer heeft dus gelijk. Geld heeft geen waarde nu meer. Maar die had het wel. Maar in de veertige jaren van de vorige eeuw is het goud wat, waar, wat het geld waarborgde, dat is vrijgegeven. En nu weet niemand meer wat het uiteindelijk waard is. Dus als iemand zegt het is niets meer wat, heeft hij gelijk. Maar we hebben allemaal inclusief de banken wel meegedaan aan het consumeren. En het programma consuminderen moet weer terug. Het zit beklijft het uitgeven van het geld. En iedereen heeft overal aan uitgegeven. Ook aan dingen waar helemaal geen behoefte uiteindelijk aan bleek te zijn. Meneer van Binsberg, aan dank u wel. Al... Dank u wel, we gaan het even aan Hessel doorgeven. Hij heeft een pleidooi voor um, ja, een beetje prudent, verstandig consumeren. Ja, dat is wel heel makkelijk... Uh... Je, je kunt de tijd niet meer terugdraaien. Mensen van tegenwoordig die zitten, zitten heel anders in, in, in dat soort zaken dan, dan onze generaties. En wij zaten ook weer heel anders in die, in die materie dan onze grootouders, die de oorlog en alles in hongerwinders nee. meegemaakt hadden. Die, die konden ons consumptiegedrag ook al niet uitstaan. Dus, maar, dat zijn allemaal dingen die, die, die, die zijn in de, in de trend van de tijd... Uh, gewoon onderhevig aan, aan, aan, aan veranderingen. En dat, dat, dat zul je altijd houden. In zekere zin ben jij ook commercieel. Ja, maar wie, wie niet commercieel is... Uh, die, maar wat is commercieel? Het hoeft niet per se een vies woord te zijn, nee, maar alle, Zoals die man van Vestia. Ja, maar alle mensen die progressief zijn, dragen een spijkerbroek. En, en dat is het meest commerciële kledingstuk... wat er ooit te koop is op de wereld. Een, een commerciële... Uh, Stukje kleding dan de spijkerbroek is er niet. En uitgesproken, alles wat progressief is, draagt het. Hoe kan dat? Dus ze zitten er ook niet mee op een of andere manier. Want dan ik, zou je geen spijkerbroek Maar Zo'n spijkerbroek was natuurlijk ook ooit het dwarse kledingstuk, hè? Precies, Precies, maar het werd daardoor ook het meest commerciële stukje kledingstuk... wat er ooit is uitgevonden. En nu zijn het allemaal bloemetjesjurken. Precies, ook al heel leuk. Ik eens kijk eens even naar een tweet van Bart Bever. Wat een gelul geldt en niemand dat het. geld is. macht die je verliest als je in de schulden zit. Nou, jij weer. Maar geld, ja, natuurlijk, omdat we het ervan gemaakt hebben. We hebben. Dat is namelijk die afspraak waar ik het net over had... En die afspraak die wordt namelijk gemaakt door mensen die buiten beeld zijn. Die, die niet in ons periferie zitten. En, en dat is het grootste probleem. Dus ze maken ons uh, medeplichtig aan iets... Waarvan ze, waarvan wij geen, waarop wij geen enkele invloed hebben. De, de, je ziet op de, dat ik hier begon, was het biertje 50 cent. Dat zou omgerekend in euro 22 cent zijn. Nu is het biertje 2,30 in euro. Dat is, dat is dus... 10 keer, 10 keer of 20 keer over de kop gegaan. Maar in verhouding tot je loon is er niks veranderd. Dus, dus in feite verdient niemand nu meer dan 40, 50 jaar geleden. Alleen, eh, we hebben het steeds opgewaardeerd. En het is steeds meer geworden. Maar dat is in een scale gegaan. Dus alles ging mee. Je hebt inflatie. Iedereen vraagt wat meer loon. De producten worden duurder. Je hebt weer inflatie. Worden weer wat duurder. En zo gaat alles achter elkaar En uiteindelijk maakt het in percentages niet zoveel uit. En jij hebt als zingende horecaman niets te klagen. Want mm. Geen achteruitgang. Waar Oerol relatief minder publiek trekt, 5 of 6 kan nu weer aantrekken. Ik heb geen idee. Ik, uh, tot nu toe houden wij droog, zeg ik dan. Dus we gaan uh, stabiliseren uh, alle jaar of twee, drie. Dus dat, dat is in principe vooruitgang, ja. ja. Nog een tweet, uh, John, Koen, John Koenraads. Geld maar flauwekul, wacht maar tot er een deurwaarder aan de deur staat. Dan is het echt geen flauwekul. Nee, voor die mensen is het geen flauwekul, nee. Nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk in een kleiner... dat is in een kleine perspectief. In het grote perspectief, wat die man ook zei... toen, toen goud nog werd gewaarborgd door, of geld nog gewaarborgd werd door goud, was het iets. Maar sinds ze dat afgeschaft hebben... is het niet meer dan wat de G8, die nou net bij elkaar zijn geweest... met elkaar afspreken. Als die morgen afspreken dat de inflatie volgend jaar 10% is... dan heeft iedereen met schuld volgend jaar 10% minder schuld. Zo makkelijk is het. Alleen... Dat doen we niet. Waarom niet? Omdat mensen met geld, die het echt hebben... die hebben daar een hekel aan, inflatie. Want dan wordt hun geld minder waard. Maar mensen met schuld, die willen er wel inflatie voor hebben. Jij gaat door op de complottheorie. Dat het nee, allemaal een samenswering complot. van bankiers is. Nou, nee, maar het is gewoon een systeem. Wat we hebben afgesproken. En het had ook net zo goed schelpen kunnen zijn. Of weet ik het wat. Uh, kieselstenen, dat maakt niet uit. Doe mij even drie bier voor vijf schelpen. Ja, dat bedo bedoel ik. had makkelijk gekend. Maar je ziet het toch op de internetwereld. Daar heb je nu toch ook die bitcoins. Mensen creëren nu een, een hele eigen soort geld. En daar heeft niemand invloed op. Er zijn verschillende economieën in deze, ja, deze crisiswereld. Ja. Uh, jij hebt uh, je ook aangesloten, dan wel. Je bent helemaal naar de wal toe gegaan. Naar Nieuwspoort. Voor zo'n bijeenkomst van de nieuwe jonge generatie, de G500. Vertel. Ja. Nou ja, ik ben op een gegeven moment nou, nadat ik wat. Uh, <lacht> Licht politiek getinte tweets had uh, gedaan. Ben ik uit... Ja, ik kan me dat niet eens meer herinneren wat ik toen allemaal er heb uitgekwakt. Maar uh, ik werd uitgenodigd door de jongens van de G500 inderdaad. En toen heb ik met, met ze gelunst. Maar de, leu de leukigheid van die club is dat ze dus zeggen: ja, links en rechts bestaat niet meer. Het is nu normaal of abnormaal. En dat, dat, ja, je ziet dat elke dag ook in de krant. Mensen zijn niet meer, die pikken het niet meer als, als, als een idioot van Siggo... 14,5 miljoen euro per jaar verdient. Want men vindt dat krankzinnig. Nee, die kunnen, dat, en maar dat, dat heeft... kunnen ze beter in de publieke oproep stellen. Ja, maar dat was, vroeger was dat links of rechts. Je vond, was links, was je daar tegen, was je rechts, was je ervoor. Maar dat, is niet, meer. dat kijk, is niet meer. Kijk eens even deze kop in de telegraaf. Dat vandaag. bedoel ik. Staal moet bloeden voor hele bedrag. Beslag van 1,9 miljard euro. Voor ja, de Vestiabaas. Ja, symboliek natuurlijk. Dat is symboliek. Ja, maar ha, ze hebben wel gelijk. Maar dus, het, men pikt het niet meer. Maar dat was, vroeger was dat het verschil tussen links en rechts. Maar dat is nu tussen mensen normaal en abnormaal, heb je nu. Dus links en rechts is nu normaal en abnormaal geworden. Jij hebt ook wel eens gezegd, in andere sessies hier... Het gaat niet over links en over rechts. Het gaat over het deugt niet of het deugt wel. Precies, het is hetzelfde. Ja, en, en dit deugt gewoon niet... Als iemand 14,7 miljoen euro verdient als directeur van een, van een kabeltelevisiebedrijf... Uh, dan is dat bizar. vind ik bizar. Ja. En, dat, en dat, dat, dat heeft niks met links of rechts te maken in mijn optiek. En nogmaals, het is bizar dat dat niet beter naar de, naar de publieke omroep wordt gesluist. Maar, en het is geen praatje voor eigen parochie. Nee, maar het, het, het, het heeft er wel mee te maken. De, de, de, de verhoudingen zijn in... zoek. volledig zoek. Ja. Uh, en Hessel, de, om het even weer dichter bij het eiland te halen... en ja. over uh, anarchie en regelgeving. Jij kan je bijvoorbeeld heel erg druk maken... niet over energiewinning, maar uh, misschien nog erger... Ja, dat, dat ook wel, maar nog erger over vuurtjes stoken op het strand. Ja, ik, ik erg me daar wel aan, ja. Als je, Namelijk? In, in, dat in de jaren 60, 70 zaten wij met, met clubjes gezellig, s'nachts op het strand. Biertje erbij, vuurtje maken, muziek maken, plezier, een heleboel plezier. En uh, ja, onze generaties hebben daar optimaal van geprofiteerd. En, en het is nu zo dat als je, als je jong bent en je bent 16 en je hebt een romantische afspraak... Met je, er komt even iets voorbij, geloof ik. Ja, maar dat is soort, die typische sfeer ja, van het hoor. eiland. Grote boerenkar vol met gras. Maar vertel, die, maar... Het, het verloop van die vrijheid. Ja, nou, tegenwoordig het... zijn de vuurtjes aan banden gelegd. Ja, je moet, tegenwoordig moet je dus met je vriendinnetje moet je dus van tevoren een vergunning halen. Bij de politie, als je dat <lacht> wil. Dus je, als je dus een romantische aanval hebt, dan moet je je wel inhouden. En, en moet je goed plannen... Want dan moet je dus, als je dat op zaterdag gepland hebt, moet je woensdag al naar het politiebureau voor een vergunning. Ja, daar erger ik me dood aan. Dan kan die nieuwe vervangende burgemeester uit Haren misschien een einde maken. Ja, ja, maar dat heeft alles te maken met tegenwoordig met de, de paranoïde idee over veiligheid. En over... Uh, regels. weet ik veel allemaal. Ze zijn hartstikke gek. Joost aan de telefoon over structurele anarchie. Ja, nou zeker. Goedemorgen allemaal. Uh... Als we dus horen naar structurele energie, dat klinkt heel schattig allemaal zo. Dat klinkt allemaal heel emabel. En natuurlijk ben ik het er mee eens dat geld ook uite uiteindelijk alleen maar een pressiemiddel is. Alleen als we het hebben over de hele inflatie gebeuren, dat je schuld minder waard wordt. Dat, dat, dat, dat is exact wat er aan de hand is. Ik bedoel, door het printen van het geld, wordt, dat zijn inflationaire maatregelen. Zijn dat. En dat zorgt alleen maar voor dat de mensen die de aandacht, de, de, de obligatiehouders, die op dit moment de schulden vasthouden van landen, die zorgen ervoor dat inflatie hoger wordt, zodat hun schuld... Minder water, om het zeggen. Dus we reden hier even precies de verkeerde kant op. Maar voor de rechter inderdaad, over dat de vorige generaties. heel wat meer vrijheid hadden om een vuurtje te stoken op de strand. Zo, daar ben ik het uiteraard mee eens. Alleen ik vind het alleen opvallend dat. als men het heeft over structurele anarchie of. contrarisch denken. dat we dan in gesprek gaan met. niet loop bedoeld. maar met muzikanten die eerlijk gezegd niet echt 100% weten waar ze het over hebben. Uh, nou, ik ja, geloof. Dat, dat, dat... Jij meent dus dat het Hessel hier een beetje uit zijn nek zit te lullen? Oh, nee, nee, nee. Ik ben op bepaalde vlakken het met me eens, absoluut. Alleen als we het hebben over belangrijke zaken... zoals inderdaad wat obligatiehouders doen, wat schuld van landen doen... en wat internationale financiële markten allemaal doen... denk ik dat we het beter naar andere mensen kunnen luisteren. Ik geloof dat Hessel toch wel uh, goed bij zijn hoofd is. Uh, Ludi, die tweet... Ter Schelling wordt nu ook in Japanse reisgidsen aangeboden. Echt waar, met sushi en champagnebars. We <laughs> raken ons eiland <laughs> kwijt. Hessel... Ja, dat vind ik wel een hele leuke. We hebben inderdaad een sushi bedrijf hier nu. Je kunt hier nu sushi bestellen en dan wordt het thuisgebracht. En dat is nog goed ook. Dus niks mis mee. Eet het toch ook pizza? En, uh, uh, en maar is nog geen falafel. Nog, nog geen falafel op de schelling. Wat is dat? Nou, dat is uit, uit, uit de kebabbars. En oh, zo. dat weet ik niet, want wij hebben hier wel Gnaffel, maar dat is een theatergroep. Ja, en die speelt hier af. Specifiek achter. Op de groene achter. Weide. Geld is onzin. Werd ook, is ook gevraagd. En een, is het bier in de kroeg van Hessel dan gratis? Ja, dat, dat is een is beetje een flauw, hè? Flauwe kul ja. Dat is het dat dan voor onzin? Ik heb die afspraak niet gemaakt. Die hebben anderen voor me gemaakt. Ik heb dat niet bedacht, natuurlijk. Nee. nee, dus uh, ik ben niet verantwoordelijk op voor een ons of manier, systeem. Op een of andere manier moet je toch ook meerollen. Maar, je zult moeten, hè. los van de sushi, uh, ja. heb jij toch enige zorg over Terschelling? Op zich niet, want het is, een, het is een prachtig eiland. Ja, god, er zijn zoveel dingen die, uh, waar je op Terschelling misschien zorg over zou kunnen maken. Ja, dan moet ik wel heel, uh, moet ik wel heel erg ver gaan, maar... Ja. Op, op zich, uh... Je hebt toch die spanning nog steeds gisteren ook over gehad? Over de hoeveelheid toeristen. en de natuur bijvoorbeeld. Ja, nou die is op de Schelling nog uh, totaal niet in gevaar, vind ik. Dus wij hebben op de Schelling, doordat we een, een, een, een hele beperkte hoeveelheid dagjes mensen hebben. is de, de druk op de natuur hier uh, best wel uh, oké. Okay. Dat is wel uh, te hanteren, zeg maar nog. En het publiek heeft hier ook een uh, zekere kwaliteit. Toch? jullie met z'n allen? <laughs> mensen, <laughs> mensen kijken ons verbaasd ja. aan. Terwijl daar een heleboel mensen weer in de rij staan voor ja, de voorstelling. Gnaffel. Hè? gnaffel. Voor de voorstelling Gnaffel. Uh, oude publiekje toch wel? Wat blijft de jeugd? Ja, die gaan allemaal naar dancefeesten. Dan, uh, dan moeten we dus uh, oorlog gaan voorzien van uh, Armin van Burens en zo. En chesto's. Uh. Kun je voor naar de, het Groene Strand Lijkt me... hier aan, aan de andere kant van het eiland. Ja. Daar speelt vanmiddag een, jouw niet-onbekend familielid, ik had ja. haar er graag bij gehad, ja. jouw dochter, ja. Tess. Tess. Maar de vader heeft zelfs daar enige controle over, want ja. Tess was zeer zuinig. Even, even niet, maar nu even niet. Nee, die moet zich even concentreren op uh, wat ze vanmiddag gaat doen, dus... Jij gaat Vandaan. niet spelen op het Groene Strand? Jij gaat ook geen Ahoy meer vullen of Tia? Uh, vanmiddag ben ik, uh, zit ik in de backingfocals tegenwoordig... en uh, speel ik met een beetje gitaar mee. Dus ik ben, ik ben er nog wel bij. Vader en... De, de rollen zijn omgedraaid. Precies, zo hoort het ja, in, een, in de omgekeerde wereld van Oerrol. Geef de jeugd de toekomst. Dat is de boodschap hier kijk naar al het jonge publiek in horen. Morgen gaan we verder over natuur- en landschapkunst. in lijn 1.